Goedemiddag, ik ben Bien Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Het demissionaire kabinet wil voorkomen dat de energieprijzen door het dak knallen. Doordat de gasprijzen flink zijn gestegen zullen veel mensen deze winter elke maand tientallen euro's meer kwijt zijn om hun huis warm te houden. Dat is niet de bedoeling en dus is er net uitgebreid overleg over geweest, zegt demissionair minister Blok. Het kabinet neemt het heel serieus. We realiseren ons dat het voor, voor mensen echt heel forse rekeningen kunnen zijn... En we laten hiermee zien dat we echt met maatregelen willen komen. Tegelijkertijd dat die ook wel gericht moeten zijn. Wat bedoelt u met gericht? dat het daar terecht komt, waar, waar mensen het ook echt nodig hebben. Mogelijk doen ze dat door de energiebelasting tijdelijk te verlagen... of door te helpen om huizen goedkoper of sneller te isoleren. Opnieuw een aardbeving op het Griekse eiland Kreta. De beving had een kracht van 6,3. Dat is zwaarder dan een beving eind vorige maand. Daarbij viel één dode raakte gebouw beschadigd. Over schade en slachtoffers van de nieuwste beving is nog niets bekend. Lange files vanochtend. Volgens de ANWB was het de drukste ochtendspit sinds de corona-uitbraak. Op het hoogtepunt stond er 759 kilometer. De ANWB gaat ervan uit dat het de komende tijd alleen maar drukker wordt... doordat het slechter weer wordt en vroeger donker is. In de Verenigde Staten is een zeldzame schildpad met twee hoofden gevonden. De Diamantrug Moeras schildpad zijn twee kleine schildpadden die één schaal delen. De dieren zijn nu twee weken oud en zijn samen zo groot als een kipnugget. Vanmiddag staat een man voor de rechter voor het bedreigen van Sigrid Kaag en Hugo de Jonge. Hij zou ze via Facebook doodswensen hebben gestuurd. De jongen zat gisteravond bij de talkshow half acht en vertelde daar hoeveel impact dit soort dingen heeft, bijvoorbeeld op zijn kinderen. Ze zijn gelukkig ongelooflijk sterk. Je bedoelt, ze lezen van alles, op social media natuurlijk ook. En... En, en ook alle heftige kritiekmakers mee, maar ook alle intimidatie, alle haatberichten, bedreigingen soms. Dus, en daar zijn ze eigenlijk heel erg sterk en heel erg nuchter onder. Maar goed, het laat je natuurlijk nooit koud en zeker niet inderdaad op die leeftijd. Nee, Dat is ook zo. Nee, nee, nee. D66-leider Kaag komt straks zelf naar de rechtbank om haar verhaal te doen. Het weer. Vanmiddag regent het vooral nog in het zuiden. Op andere plekken is het droog en is soms de zon te zien tot 13 of 14 graden. Morgen geregeld zon, maar ook weer buien en maximaal 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn weinig bijzonderheden momenteel. De enige twee files zijn te vinden op de A7. De afsluitdijk, daar namelijk in beide richtingen een kwartier verdraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Een rare hier. Ja, het telefoon. Ja, gaat nu weer een beetje goed. Jongens, bijna dag. Maar nou, onze illustre voorgangers. Die gaan het gebouw weer verlaten. Het Hallo een Hallo, goedemiddag lieve die Het is uh, lunchroomtijd op deze dinsdag. 12 oktober, alweer. Jan aan deze kant, Luus aan de andere kant is aan het installeren. Lukt het allemaal, Luus? Ja, jawel hoor. Het, okay, het, het, het en... helemaal goed komen de... Ja, Gezellig. Ja, wat gaan we doen? We gaan natuurlijk weer gezellig muziek draaien. Eerst komen de komende twee uurtjes en uh, wat nieuwtjes die uh, langs gaan komen. Dus uh, kort de beproefde formule.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 dit met uh, Gonga. Dat uh, brengt ons wel een beetje in het uh, zonnige ritme weer, hè, luus, want het is buiten. Toch maar een huilend met de pet op. Te toestand, het is ja. allemaal niet gezellig buiten. Maar wij zitten hier droog in onze studio in de Tolweg. En uh, we hebben nog geen lekkage geconstateerd, gelukkig. Dus we blijven droog zitten de eerst komende twee uur. En die uh, twee uurtjes gaan zoals we, zoals reeds gezegd, een beetje doorbrengen. met uh, gezellige muziek en uh, Luus is we een, uh, Wat nieuws aan het verzamelen bij elkaar ja, allemaal. We, we hebben net even meegeluisterd met, uh, met, met de, de vorige de heren, Met de volgangers. En we hadden de, tien, de, de lijst van de tien vermogendste landen waar de inwoners het meeste verdienen, kwam heel Nederland toch niet in voor, toch? Ja, nou, ik heb het over de rijkste landen, de geloof ik, hadden zei Ja, het, wat, wat de, wat de inwoner gemiddeld. Ja, uh, dat besteden. heb ik even niet kunnen volgen. Maar je hebt daar nou wat gevonden dat wij. Nou, de... Wij zitten op de derde plek. We hebben alleen de Zwitsers en Amerika. Amerikanen, Zwitsers en Denen staan boven ons. Dus wij staan op nummer 4. Maar ik heb ze niet in die lijst gezien. Nee, maar ik denk toch dat het een andere lijst is. Dat, uh, dat, dat over het over ja. land gaat misschien dit over de inwoners zelf. Dat zou kunnen natuurlijk. En, uh, Nederland behoort dan tot de landen met de meeste vermogen per persoon. Maar gelijk verdeeld is al dat vermogen niet. Nee, nou, zijn... dat wisten we al hè? Dat, ja, dat wisten we al. Gisteravond had ik me nog verheugd bij te gaan horen met de staatsloterij. Maar 7,50 euro. Zet ook geen zoon in de dijk natuurlijk. Nee, maar nee. je hebt daar meer dan ik hoor Jan hoor. Want ik had niks. Ja, kijk, baas bovenbaas hou je altijd. Ja, dat dus, ja, had ook geen lot. Nou, voor de mensen die in de auto zitten onderweg zijn, hier hebben we Abel. <lacht>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 amazing Abel, Abel, Abel was dit. Een aantal jaren geleden een grote hit geweest. Leuk nummer, lekker ja, nummer. Lekkere lekkere nummer. Ja, het gehoord, Jongens, ik leuk. Ik heb een cd gemaakt toen. staat wat leuke nummers op en we hebben deze ervan gedraaid. Ik weet niet of je het hebt meegeregeld. maar ik vond het gezellig het afgelopen weekend. We reed zo'n dorp door naar de zeeweg en overal zagen we Spartan... Um, was het in 2020, Wat ja, Maar was het gezellig allemaal? Het was de Spartan kids op, op het zonnig terrein bij het circuit... en de Spartan race, klimmen, sjouwen, sleuren... en trekken over het strand en boulevard. Gezellig. Ik, ik kwam toevallig in het dorp, dus ik denk van... wat gebeurt hier en allemaal? Dat was niet echt... ...veel bekendheid aangegeven, heb ik begrepen. Nou ja, we hebben, ik zei het eigenlijk mevrouw... ...onlangs hebben we pas een volletje gekregen... ...waarin het hele programma stond. Want eigenlijk, ja, ik wist ook niet dat het zou komen. En een paar weken geleden is er pas uh, ja, duidelijker gecommuniceerd... Uh, misschien dat we het gemist hebben, hoor, zou kunnen natuurlijk. Maar ik vond het wel heel erg leuk... ...na het groot uh, evenement van de Grand Prix die we gehad hebben... ...was natuurlijk wel uh, dit ook weer een... Uh, wel ...leuk voor alle mensen. Dit is echt die... leuk, maar ik kom dus aanlopen... ...en ik zie in één keer een meneer op de grond liggen... ...met een, met een hond. Oh, die wou wel gaan animeren, ja. of niet? <lacht> Ja, in die okay. golf, in die, in die, goal, in die oh. twee. Bellen. Nee, dat was de bedoeling dat hij eronder droogde. Oké. Okay. <laughs> en bij anderen was het weer van: dan moest hij eroverheen. Nou, dat ging niet, dan gaat er dan maar omheen. Nee, nou, het was uh, hier. Overal was het ook. Hè. Het ja. was ook de boulevard, dat is een soort ja, klimrekken waar je zo overheen moest lopen. Ja. En op het Van plein was het. Het was een leuk sfeertje. En ik had begrepen: zo'n 25.000 man die er meegedaan hebben. En het weer was natuurlijk fantastisch, uh, leuk daarvoor. En ik weet niet of het een jaarlijks evenement gaat worden. Maar. Lijkt me heel leuk. Ik ben gelijk op het Ik gezitten. Ja. Denk, want ik hou van sport. Ja. Vooral om naar te kijken. Niet ja, te Zeker doen, niet op te doen, om te doen, want te kijken. Kijksport. Maar lekker gewoon naar ja. te kijken. Dus ik heb heerlijk gekeken. Kopje koffie erbij. Ja. Nou oké okay, toch. Hartstikke leuk. Nou, dat hebben we weer gehad. He. Ja, precies. Is duur lekker trouwens, hè? Ja. Lekker swingend. Um, ja. Is, ja, we staan over de benzineprijzen. Hier, ja, hè? ja. Heb je gisteren heb je de beelden gezien in Eindhoven bij het uh, tankstation aan het uh, Forum in uh, Eindhoven? Nee. Heb je gezien, daar stonden rijen mensen voor, de, voor het tankstation, want het was in één keer gekelderd naar 1,45. En hoe kan dat? Uh, dat wisten ze ook niet, maar ze gingen tanken. Jodie mee, mensen, familie, iedereen opgetrommeld. Dus Rij je dik ja, voor geweldig. Hun. mooi stunt. En uh, na een uur of zo, toen waren de prijzen in één keer weer aangepast. Toen dachten ze van, nou, misschien een storing in het uh, systeem. Nee, de eigenaar uh, be bedrijf bestond 60 jaar. Dus ze hadden besloten om uh, de benzineprijs met 60 cent te verlagen. Ja, dat is een mooie stunt en natuurlijk. Hun, die stond, maar ja, goed, dan sta je in die rij al een half ja, uur. Hè. Ja. Dan kom je aan. Dat is wel een leuk idee trouwens. Dat is heel uh, leuk. Een leuk idee voor, uh, voor uh, de jumbo die bestaat uh, 100 jaar. Als we de prijs is... met 100% gaan verlagen. Ja, nou ja, met... Ja, ja dat zou wel een leuk idee zijn. Alles maar voor een half uurtje. Ja. Ja, toch? He? Ja. Nee, ik heb het niet gezien, maar het is natuurlijk schrikbaar. Want als je daar, uh, langs het tankstation rijdt, dan... Uh, uh, ja, in principe denk je, je uh, geef hard gas en zine niet. Maar als je hard gas geeft, dan kost het weer meer benzine. En dan ben je nog duurder 2,4 euro de liter, ja. hè? He, ah, het is, niet leuk, dus het is niet leuk meer. Het is niet leuk meer. Het is voor mij onbegrijpelijk, want als je zo een land eromheen gaat. Gelukkig ga ik de kant van België uit. Als je daar gaat tanken, dan scheelt het zoveel geld. En, en waarom? Waarom scheelt het, ja, het niet? Ja, ik weet het niet. Ik, maar ik, ik denk, heb uh, een, een, een drie-cylinder autootje gekocht. Dus die kost. Uh, die rijdt, op, zoals wij dat noemen, dan op een kopje soep. Oh, Oké. Okay. Dus dat is nog Het is dus, dus ook wel lekker. Oké. Okay. Ja. Laatste dag grap. Ik ga jou wat zeggen.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 Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt Ik heb die bon gepakt, de razzes ongepakt Voor ik ging heb ik een jongen op een kon geklacht Als ik morgen ga heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt Hey René, kom mee, het is tijd voor een vers kopje thee Ha ja, Donnie was dat met René Tjevroogel samen de bon gepakt. En ik moest even denken aan het... Vorige week stond ik even op de parkeerplaats... langs de zeeweg waar je even mag stoppen. En daar stond zo'n leuk busje van de politie. Die stond te flitsen daar. Oh, nou, en ik ben, even, ik ben even gaan opletten. Nee, het is ongelooflijk. Als je ziet hoe, hoe hard mensen daar voorbij rijden... en het mooiste is, dan hebben ze hem gezien... en trappen ze vol op die rem klappen ze wat op elkaar. Nou, ik heb een bepaalde auto, een Porsche langs, die komen. Ik denk nou, zeg een 125 rekening. Nou, die is aardig te sjaak in dit geval. Op dat, op dat stukje, ja. Daar, maar op de een of andere manier denk ze... oh, daar ligt het circuit in. Dan denken ze dat het circuit al Dat het op al ging. zijn, ja, dat, nou. ja. Ik vind het heel goed dat ze het doen, want er worden snelheden bereikt. Ik denk, ook motorfietsen trouwens, hoor. Stel en, en zelfs een auto met een caravan. Ik heb eens dus vijf minuten staan kijken daar. Een auto met een caravan langs met een rotgang. Ik denk nou, het is ongelooflijk dat je dat allemaal doet. Goeie zaak dat ze daar flitsen. Ja toch? Ja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 I don't care what people say to me, I'm more than a child. Oh, Claire, Claire, Claire. If ever a moment so rare was captured for all to compare, that moment is you in all that you do. We'll be Of my breath, what well, there is left of it. You can be murder at this hour of the day, but in the morning, the sun will seem a lifetime away. Oh, Claire. Heerlijk, dat lachende kind erachter zo. He? Dat is een lekke ja. nummer. Gilbert er zelf in. Kim nog met het leuke petje. Een man van jaren ja, geleden, ja. in Rhymed. Heerlijke muziek was dat. Uh, gaan we gaan wat rustigers draaien nu. Yeah het mooie lus. En dat is het resultaat dat een van de grootste saxofonisten ter de wereld kennedy uh, de studio in uh, doet. Samen met uh, meneer Borselli. En uh, ze nemen dit nummer op. En het uh, is een mooi resultaat geworden. Hey. Ja, zeker. Jij bent wat aan het zoeken, zag ik. Ja, ik ben. maar dit is het niet wat jij, uh, jij wil dat ik uh, vind. Dus, uh, We gaan even verder zoeken. We gaan even verder zoeken. Oké. Okay. Het lijkt wel te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 These eyes, they never see what matters. Look at these dreams, so big. Still left unanswered So much I've never broken through Look at this man so blessed with inspiration Look, Look at, at this soul, soul still searching for salvation I don't know much but I know Veel was dit uh, don't know much. Um, even kijken. We gaan Achter aan de munker. Dat was uh, altijd wel leuk. Plaatjes gemaakt, toch? supply. Was dit. en uh, jij hebt wat leuks gevonden. Je? Ik heb wat leuks gevonden. Er is in uh, het Plusbond in uh, Zandvoort-Noord... Uh, een uh, expositie. en Die is van Man Manola Sint-Jago. Zij is geboren en getogen op het zonnige eilandje Aruba. En zij woont uh, al jaren met heel veel plezier in Nederland... waarvan het grootste gedeelte in Amsterdam... na een ernstige ziekte die inmiddels chronisch is geworden is zij op jonge leeftijd permanent verhuisd naar Nederland. En schilderen, tekenen, schrijven en edelsmeden... betekenen voor haar overleven. Met haar schilderijen eh, probeert zij de kijker mee te nemen... in het verhaal van haar achtergrond. En zij wil de kijker een vakantiegevoel meegeven... waar ze nog lang van kunnen genieten. Haar werk is vanaf nu te bewonderen in het pluspunt. En bij belangstelling voor haar werk... kunt u via haar website contact met haar opnemen... Uh, ik heb hier een paar voorbeelden van haar schilderij. Ziet er leuk uit. Kleurrijk. Leuk, leuk gemaakt. Kleurrijk, mooi gemaakt ja. Heel mooi gedaan. En zeker uh, een bezoekje waard. waard. Ja, ja, zeker. Ja, nou, dus gewoon deze. lekker doen in het pluspunt in Zandvoort Noord. Geweldig. always stay It wasn't me who changed but you and now you've gone away Don't you see All hier zojuist even kijken, dus uh, Kim van Schaik uh, van Prakje Moor uh, dat zijn een leuke heel goed initiatief te zijn, Prakje en Moor ze heeft ja, zondag een het auto cadeau gekregen, wat en, heeft ze een cadeau gekregen? Een auto, nou wat top, en dat vind ik heel leuk om te lezen want uh, mensen die goed doen, die moeten ook goed ontmoeten vind ik, uh, de wagen Suzuki Splash is gezonken door Danny Gerrissen van de uh, café in Lisse hij had deze auto over en wil hem geven aan iemand die hem hard nodig heeft No, en dat was ze. dus Kim. Nou, hartstikke leuk dit. De Zandvoors was geromineerd door mensen die het werk van Kim bewonderen. Nou, Kim van deze kant van harte uh, en veel plezier ermee. Want het no, is je gegund. Ja, no, toch? echt wel. Ja, echt. Hartstikke leuk dit. Dat zijn de, de dingen die we gewoon even leuk vinden om even te melden aan onze uh, luisteraars. All I could do, I've done. Down every road, I've run. Just trying to find someone but for nothing, looked for the fire, got burned, held out so much hope, it hurt, they're not mistakes, I've learned, when it comes to love, I'm searching for not just someone I can live with, I want someone I can't live without, not just someone I can be with, I need someone I can't be without.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 Felt priceless I was in the wrong Someone I can be with And you're someone I can't be without I will stop and not that Cause I know you're the one I want it all oh, And then some I want it Oh And then some al. Dit uh, was de script. En uh, je, je weet dat wij een, een padvindersvereniging op stand voor hebben... die het al jaren goed doet. Dat weet jij, lust. Ja, daar hebben we vroeger ook bij mee gezeten. Meen je dat? Ja. Heb jij niet bij de padvinders gezeten? Nee, nee. Nog niet. Ik vind jou wel een type als Akela. Als je bij de drum bent. Oh ja, met zo'n stok. Ja. Oké. Okay, dat was ook, ja. het al afgekeurd meteen al. Ja, drie keer op al. je iemand z'n kanus Nee, nee. Ik moest op een plankie kiezen. <laughs> Oké, okay, dat ging niet door. Dat, <laughs> dat ging, ging ook wel niet. niet. Nee. Nee. Maar wat speelde je het instrument bij de drumband? Ik was de drummer. Je was de drummer, oké. Okay. Maar dat ging ook al niet. Nou, nou, nou, nou. Carrière misgelopen. schuif voor lukt ook niet. Kijk eens dan. Even toen. Heb je maar de triangel? De triangel die ging wel goed. Ja, die ging. Ging die zelfs ook fout? Oké. Nee, we hebben namelijk scouting hier op Zandvoort. En dat zijn. Even kijken hoor. Een leuk verhaal. Dit is PE1MWL-J. Hoort u mee? Dat is wat aanstaande zaterdag in Zandvoort, Nederland. En ver daarbuiten over de radiogolf te horen is. Scouting de Buffalo's. En daar gaat het namelijk over. De Buffalo's. De Buffalo's, ja. Dat gaat namelijk meedoen aan de Gymboree on the Air, de Jota, afgekort. Uh, de Jota dat is een wereldwijde radio-assistentactiviteit van scouting... dat al sinds 1957 wordt georganiseerd. De jonge scouts gaan proberen radiocontact te maken met andere scoutinggroepen... om iets over hen te weten te komen. De sport is om een zo groot mogelijke afstand te overbruggen. En de kinderen worden bijgestaan door vrijwilligers van cent S40 die hun thuisbasis ook in het clubgebouw van de Buffalo's hebben. Dit alles gebeurt aanstaande zaterdag. Tussen twee en acht uur s'avonds in het clubgebouw in de Duintjesveldweg 9. En jong en oud is van harte welkom om een kijkje te nemen. en verbinding te maken met de andere groep hier ver vandaan. En voor volwassenen is er zondagochtend ook nog een mogelijkheid om langs te komen. Nou, dat zijn toch allemaal leuke dingen eigenlijk, hè? Echt wel. Heb ik allemaal gemist. Meen je dat? Ja. Maar nou ja, goed. Kun je er allemaal al inschrijven misschien voor de spelweg? Misschien uh, kan ik nog meedoen. Oké. Okay. like to blame Een berichtje van vorige week, maar wel belangrijk. De beweegtest om langer vitaal te kunnen blijven. Dat is ook wel heel belangrijk, nou, de mensen langer thuis blijven wonen natuurlijk. Een groot deel van de zelfstandig wonende ouderen... wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Heel begrijpelijk, maar dan is langer vitaal blijven. vitaal blijven. Ook van groot belang. Teamsportsterver Sanford helpt daarbij met beweeginzicht. Een gratis test voor ouderen. De deelnemers krijgen direct inzicht in hun eigen vitaliteit... en een beweegadvies op maat. De test is gericht op algemene dagelijkse verrichtingen... zoals stilte met boodschappen, traplopen, voorwerpen pakken, zitten en staan. Allemaal bewegingen die erg belangrijk zijn in het behouden van zelfstandigheid. De test is ingericht voor de inactievere ouderen. Het doel is hen op weg te helpen met sporten en bewegen... om zo hun zelfstandigheid te bevorderen. Team Sportservice biedt na de test een individueel inzicht in de vaardigheden... en er worden heldere adviezen gegeven om dit te kunnen verbeteren of behouden. De deelname, ja, die test die wordt gehouden op zondag 31 oktober. En dat is dan in de Korven Sporthal. De test duurt ongeveer anderhalf uur en de is gratis. Kijk eens aan. Aanmelden kan via www.noordhollandactief.nl of even door te bellen met Team sportsurf Zandvoort 023 30 40 700. Ik zal even herhalen, het uh, www.noordhollandsactief.nl of even bellen met Team Sportservice Zandvoort 023 30 40 700. En dat, ik uh, vind het wel heel belangrijk voor uh, de oudere mensen ons Hoewel de jongeren natuurlijk ook in beweging moeten blijven. Ja. We gaan dit nummer draaien uh, tot uh, de klok. Every time I think of you, it always turns out good. Time of hell, you, I thought you understood? People say. You don't